10 uur in ons met het TNW journaal Tientallen Nederlandse jongeren zijn de laatste maanden naar Syrië afgereisd. Ze sluiten zich eraan bij radicale moslimgroeperingen... die tegen het regime van president Assad vechten. Volgens de inlichtingendienst de zijn eind vorig jaar... meer jihadstrijders naar Syrië vertrokken dan in heel 2011.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 Iran heeft beelden vrijgegeven die gemaakt zouden zijn... door een onbemand Amerikaans verkenningsvliegtuigje. Deze drone viel in 2011 in de Iraanse handen.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 Oud-Minister Verhagen van het CDA volgt zijn partijgenoot Brinkman op als voorzitter van Bouwend Nederland. Brinkman bekleedde de functie bijna 20 jaar. Hij trad in 1995 aan bij het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, wat later Bouwend Nederland werd.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 Winterweer, het wordt nog iets kouder. Zaterdag is het overwegend droog, maar zondag is er kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Goedenavond. De Nederlandse ijshockeyploeg speelde vanavond zijn eerste wedstrijd... op het Olympisch kwalificatietoernooi. Tegen het thuisspelende en ook favoriete Duitsland... Ondanks die uitgangspositie hield de aanvoerder de moed erin. Elke wedstrijd begint op 0-0. En als wij ons al spel spelen en tactisch sterk spelen... en als we goed blijven spelen en, en onze kanten, kansen benutten... Ja, dan kan er alles gebeuren. Zometeen meer over die wedstrijd en in de studio... zometeen Mr. IJshockey Ron Berteling. In Rotterdam-Zuid is het al enige tijd het gesprek van de dag. Komt er een nieuwe Kuip of toch niet? Vandaag werd er in de gemeenteraad gesproken... over alle mogelijke varianten. Na de presentaties bleven voor de stadiondirecteur Jan van Merwijk maar één conclusie over. De conclusie die wij in elk geval uh, verbinden aan het uh, diepgaande onderzoek op de renovatievariant... is dat dat ons structureel niet verder gaat helpen. Dus wij blijven uh, koersen op een, uh, op een nieuw stadion. Er is een reportage. En over precies een jaar beginnen in Sochi de Olympische Winterspelen. Op 50 kilometer afstand in de bergen is een compleet wintersportcomplex uit de grond gestampt. En daar moet Nicolien Sauerbrei gaan proberen haar gouden medaille te prolongeren. En dat moet kunnen, denkt technisch directeur van de Nederlandse Federatie Wopke de Vecht. Ja, Nicolien neemt zelf een routine mee. En, en ze heeft al de succeservaring van goud. Verder aandacht voor doping in Australië en Wilfred Boni... die na de Afrika Cup weer bij Vitesse op het trainingsveld stond. Tot 11 uur allemaal in Langste Lijn. En dat is drie. Mark Cavendish won vandaag alweer de derde etappe in de ronde van Qatar. Mede dankzij uitstekend werk van Nicky Terpstra. Nicky, goedenavond. Goedenavond. Ja, je was zeer actief vandaag, hè? Ja, maar ja, eigenlijk de hele ploeg wel. Uh, maar ik heb natuurlijk al twee keer uh, gewonnen en uh, moeten die leiders zelf vasthouden. Dus uh, ja, dan moeten we aan de bak. Ja, maar jij zet hem natuurlijk af voor de sprint. Hè. Hoe, hoe bevalt die rol? Uh, ja, dat ging wel erg goed. Uh, eigenlijk de laatste twee keer toen heeft hij in de finale een beetje zijn eigen weg moeten volgen. Maar uh, ja, vandaag was de hele ploeg daar en hij uh, we een heel mooi sprinttraantje opzetten. En, uh, ja, toen leverde hij me echt af uh, tot de laatste 200 meter en uh, toen hoefde hij het alleen nog maar zelf te doen. Ja, door de van Cavendish, is dat ook jouw nieuwe rol geworden dit? Nee, nee, nee. Niet echt. We hebben zat snelle mannen in de ploeg die dat uh, beter kunnen dan ik, maar... Uh, Vandaag komt het gewoon uh, toevallig zo uit. En uh, ja, dat liet wel te vet vandaag, moet ik zeggen. Maar dat kwam ook omdat ik zelf super werd afgezet. Dus uh, ja, eigenlijk hebben we het echt met z'n allen gedaan. Hoe valt trouwens Kevin Dish in de ploeg? Uh, ja, goed eigenlijk. En natuurlijk, uh, het is fijn om te werken voor iemand... Uh, die zo makkelijk wint lijkt het wel. Maar uh, ja, hij uh, valt goed in de ploeg. Het is echt een renner... Uh, ja, als je tegen hem moet rijden, dan, dan heb je een hekel aan hem. Maar als je bij je in de ploeg zit, uh, ja, dan is hij wel een mooi mannetje. Hoe voel, uh, hoe voel jij het, trouwens verder? Ja, super eigenlijk. Ik rijd lekker. Uh, het seizoen begint goed, en uh, ja, voel me goed. Is voor een renner nog lastig om al die dopingperikelen... en al die verhalen maar een beetje langs je heen te laten gaan? En elk interview wordt het gevraagd, uh, zoals nu ook weer. Dus uh, ja, dat is vervelend, maar uh, ja, het, is niet, het is niet helemaal zo en uh, we moeten ermee handelen. Ja, kijk, wij focussen ons gewoon op onze sport en uh, ja, ik doe gewoon mijn best en uh, ik kan niet meer dan dat doen. Ja. Nou, je zegt zelf al, het seizoen is al prima begonnen, um, straks komen de klassiekers eraan. Wat wordt jouw rol daarin? Nou ja, we hebben in de ploeg natuurlijk Tom Bonen. Dat is uh, gewoon de absolute kopman. Uh, dat is soms ook gewoon de beste is. Maar Bonen is er voorlopig uh, even ja, ja. niet bij. Dus wat dat betreft... Nee, maar ja, dat komt wel goed hoor. Uh, ik heb alle een vertrouwen in dat hij er goed gaat zijn. Uh, ik, ik zeg altijd, maak er liever met hem dan tegen hem. Want... Uh, ja, ik, ik kan het dan niet verslaan. Maar uh, ja, ik zal wel een beetje een vrije rol krijgen in, in, uh, op sommige momenten. Uh, en dan probeer ik, probeer ik daar nog van te profiteren. Want het is nu al en bekend welke jij gaat eigenlijk, rijden? Eigenlijk wel 90% van de, van de Belgische klassiekers uh, ga ik rijden. Oké, okay, en af en toe zal er wel een moment dat zijn, dat we zijn dat jij voor je kans moet gaan? je voor hem Ja, nou ja, voor mijn kans. Dat, dat, dat ligt puur aan de koerssituatie af. Ja, ik heb van tevoren niet de hele koers uit, uitstippelen. Ja, als de kalt daar is, dan zou ik hem nemen. Maar de dus in eerste instantie is man. Oké, okay, maar in ieder geval, het begin van het seizoen mag er wezen voor, uh, voor jullie ploeg. Ik uh, dank je en uh, ja, nog veel succes daarin, in uh, Qatar. Ja, bedankt. En van Nicky Terpstra naar Lars Boom. Hij heeft de tweede etappe in de ronde van de Middellandse Zee gewonnen. Hij was de beste in een tijdrit over 24 kilometer. Boom is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Moet de oude worden gerenoveerd of moet er een nieuwe komen? Zometeen alles over de Rotterdamse Kuip. Lido mist. Eind jaren 70, begin jaren 80, scoorden die hit na hit. Lowdown, what can I say? En ook deze, de Lido Shuffle. Sportend Australië zit onder de doop. Dat was de melding van mocht, eh, vanochtend. Wijdverbreid do dopinggebruik in de Australische sport. En het is daar inmiddels weer ochtend geworden. En dus kan onze correspondent Robert Portier voor ons gaan bekijken... wat de schade is en hoe het probleem nu moet worden bestreden. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zit sportend Australië inderdaad onder de doop? Nou ja, dat is wel de uitkomst van dat onderzoek. Uh, dat er, daar is een jaar aan besteed. Uh, daarin uh, zijn alle verschillende sportorganisaties onder de loep genomen. En uh, hun conclusie is inderdaad dat het gebruik van uh, hormonen, van uh, verbeterende middelen, wijder verbreid is dan dat iedereen denkt. Uh, want in Australië zijn een aantal sporten reuze populair. Denk bijvoorbeeld aan rugby of aan Australian football, een uh, vorm van rugby... waar veel kracht voor nodig is, veel uithoudingsvermogen voor nodig is... en waar mensen ook snel geblesseerd raken. En je kunt je dus voorstellen dat het uh, logisch is dat mensen daar gebruik maken... van uh, in ieder geval supplementen en mogelijk ook van andere middelen. Maar uh, ook in sporten als cricket bijvoorbeeld komt dat voor. En ja, wij zien niet direct een voordeel van, uh, van doping daar. Maar uh, blijkbaar gebeurt het toch? Ja, het nieuws sloeg al in als een bom. Is er al meer bekend over hoe dat grootschalige dopinggebruik... in de praktijk werkt in Australië? Nou ja, waar het vandaan lijkt te komen, dat is niet helemaal duidelijk. Althans, men weet van een aantal organisaties waar ze hun doping vandaan zouden kunnen halen. En daaruit blijkt dat het eigenlijk helemaal in het systeem is verankerd. De sporters krijgen hun doping van wetenschappers, van medewerkers, van de sportclubs... van nou ja, mensen die in ieder geval betrokken zijn bij hun werk. Maar het gaat niet altijd om middelen die legaal verkrijgbaar zijn... Soms is dat wel het geval. Dan komt het bijvoorbeeld van verjongingsklinieken. Uh, en uh, vandaar dat die nadrukkelijk zijn meegenomen in dit onderzoek. Maar soms gaat het ook om middelen die niet legaal zijn... waarvan uh, het nog niet, is, nog niet eens is toegestaan uh, om die te gebruiken bij mensen. En uh, daarbij werd soms gebruik gemaakt van het criminele circuit. En de angst bestaat nu dat uh, dat criminele circuit... ook om tegenprestaties heeft gevraagd. Namelijk het verkopen van wedstrijden. Ja, dus inderdaad matchfixing, doping en matchfixing in één adem genoemd. Leg eens uit, wat hebben die met elkaar te maken? Nou ja, goed, uh, in Australië uh, houden mensen wel van een gokje. Uh, ze vinden het uh, prima om te gokken op uitslagen van wedstrijden. Maar ze vinden het reuze belangrijk dat dat eerlijk gebeurt. Nou, dat is nu natuurlijk de grote angst. Dat die criminele circuits uh, uh, geleverd hebben, doping geleverd hebben... aan de sporters als tegenprestatie hebben gevraagd... om bepaalde wedstrijden te verkopen. Ja, en dat die wedstrijden alles behalve uh, eerlijk zijn verlopen... De politie hier in Victoria heeft bijvoorbeeld al van één voetbalwedstrijd, het Europese voetbal, uh, uh, bekeken of dat allemaal wel in de haak is. Er werd veel te veel geld ingezet op die wedstrijd, meer dan 40 miljoen dollar. Dat geld lijkt afkomstig te zijn uit Azië. Uh, men wil natuurlijk nu toch ook weten of dat te maken heeft met dit dopingschandaal. Ja, wat, wat is het vervolg? Uh, wat gaan justitie en politiek doen? Ja, dat is de grote vraag. Gisteren werd natuurlijk met grote woorden aangekondigd... dat ze er nu bovenop zaten... dat wie ging proberen om de zaak te, te bedriegen... dat die wel gevonden zou worden. Ja, het is natuurlijk de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Er zijn twee rapporten uitgekomen. De ene uh, dat is het rapport dat wij allemaal hebben kunnen lezen. Daarin worden geen namen en geen teams genoemd. En dat andere rapport waar die namen en teams wel degelijk worden genoemd, dat is naar de politie gestuurd. De politie moet nu natuurlijk gaan uh, uitzoeken of er wel voldoende uh, bewijslast is om mensen daadwerkelijk aan te klagen. Nou, het is de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Uh, ja, De andere vraag is of de sportteams en de sportorganisaties zelf in staat zijn om iets te doen aan deze praktijken. Gisteren werd al bekend dat een uh, aantal teams bezoek hadden gekregen van uh, onderzoekers. Die wilden het sportprogramma eventjes goed bekijken. En dat waren organisaties die waren gestuurd, of sorry dat waren teams die waren gestuurd door de sportbonden zelf. En daarbij gaat het bijvoorbeeld om de, uh, het kampioensteam van Australië als het gaat om rugby. Uh, er is een uh, team in de Australian Football wat uh, op dit moment in opspraak is omdat alle spelers injecties hebben gekregen vorig jaar en nu natuurlijk uh, niet duidelijk is om wat voor soort injecties dat gaat. En men daar toch wel even het naadje van de kous wil weten. Um, maar uh, ja, als je uh, kijkt naar de praktijk in het verleden. Um, dan is het niet heel erg hoopvol dat er heel erg veel gaat gebeuren. Uh, ik heb net een berichtje te lezen over de Australische uh, wielerbond. Het blijkt dat uh, de dopingcontroles van de 40.000 renners die daar blijkbaar mee te maken hebben. Gedaan werd door één parttimer. Nou, dat klinkt mij als, uh, een, uh, ja, alsof daar niet al te veel aandacht aan werd besteed. Ja, als dat bij die andere sportorganisaties ook het geval is, nou ja, goed, dan uh, biedt dat weinig hoop. Dus die uh, ferme taal van de minister van Sport: Als je doping hebt gebruikt, weten je te vinden. Dat is een beetje, beetje te sterk uitgedrukt. Nou ja, een beetje afhankelijk van hoeveel moeite en vooral hoeveel geld ze daarin willen gaan stoppen. Uh, het is dit jaar een, vakantie, uh, een uh, verkiezingsjaar in Australië. En uh, dat betekent uh, dat er uh, uh, vooral veel bezuinigd wordt. Uh, dus wat dat betreft, geeft dat weinig hoop. Ja, en, en, en sporters, clubs, organisaties, houden die allemaal zich volgens nog koest? Ja, absoluut. De meeste sporters die wij hebben gehoord... die verklaren natuurlijk dat ze van niets weten... dat het in hun geval in ieder geval allemaal in orde is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er in de kleedkamers in Australië... op dit moment genoeg mensen zijn die zich zorgen maken. Juist omdat er geen namen zijn genoemd... zullen de zondaars zich wel even achter hun hoofd krabben. Maar het idee dat de sport vergeven is van de doping ook in Australië, waar mensen zo ontzettend hechten aan fair play... aan een eerlijk verloop van de wedstrijd. Nou ja, dat uh, zit natuurlijk de organisaties niet lekker. Want uh, uiteindelijk moet het grote publiek ervoor zorgen... dat zij hun geld verdienen. Bijvoorbeeld doordat ze naar de wedstrijden toekomen. Bijvoorbeeld doordat de, de media de uitzendrechten afnemen. Bijvoorbeeld doordat de gokorganisaties uh, voldoende klanten hebben... en dus ook deze sporters uh, sponsoren. Dus uh, er is er wel, wel degelijk veel aan gelegen... Om uh, dit probleem aan te pakken. In ieder geval om ervoor te zorgen dat het grote publiek. het vertrouwen in de sport blijft houden. Ja, want op dit moment zullen ze zich belazerd voelen. Ja, zonder meer. Australiërs houden van sport. Het is echt een sportgek land. Maar tegelijkertijd vinden Australiërs eerlijk spel reuze belangrijk. Mensen moeten zich houden aan de regels. Die zijn er niet voor niets. Uh, en ze voelen zich op dit moment natuurlijk belazerd. En nog even terugkomend op dat gokken. Hè, Australiërs houden ervan om op de uitslagen voor gokken, van uh, wedstrijden te gokken. Maar uh, ja, wie zegt dat je je geld nu op een... Ja, zeg eerlijke manier hebt verloren. Dat dat inderdaad een speling was van het lot... of dat, dat inderdaad het beste team heeft gewonnen. Ja, misschien zijn er wel hele andere krachten aan het werk geweest. Ja, mensen hebben natuurlijk geen zin om hun geld in te zetten op wedstrijden... waarvan ze niet kunnen vertrouwen dat die ook eerlijk verlopen. Dankjewel. Robert Portier. Australië staat dus op met een kater. We gaan het hebben over voetbal. Neboscha Goudelje is ook de komende twee jaar trainer van NAC Breda. Goudelje heeft het eerste elftal onder zijn hoede sinds John Karel's in oktober werd ontslagen. Morgen worden de handtekeningen gezet onder een contract voor twee en een half jaar. En in het uh, Rotterdamse stadhuis stond vanochtend een belangrijk punt op de agenda. Moet de Rotterdamse Kuip worden gerenoveerd of moet er gewoon een gloednieuw stadion komen op een andere plek? Voor beide plannen zijn voor- en tegenstanders. En die beide partijen kregen vanochtend de gelegenheid om de Rotterdamse Raad... hun visie op de renovatieoptie van het bestaande stadion te presenteren. Een verslag van Matthijs Westraten. In feite is het heel simpel. Er zijn twee partijen. Je hebt de Stichting Red de Kuip en je hebt de Feyenoord-familie. Stichting Red de Kuip, de naam zegt het al, wil behoud van de Kuip. De Feyenoord-familie daarentegen heeft die afweging al gemaakt... en hebben besloten dat de Kuip niet behouden kan worden. Er moet een nieuw stadion komen. De conclusie die wij in elk geval uh, verbinden aan het uh, diepgaande onderzoek... op de renovatievariant, is dat dat ons structureel niet verder gaat helpen. Dus wij blijven uh, koersen op een, uh, op een nieuw stadion. Ja, Jan van Merwijk en zijn Feyenoord-familie zetten dus in op een nieuw stadion. Vandaag wordt er echter in het stadhuis van Rotterdam... alleen gekeken naar de variant van behoud van de Kuip. Welke mogelijkheden zijn er? Nou, Stichting Red de Kuip heeft daarvoor een heel plan uitgedacht. En mocht dat vandaag gaan presenteren. Meneer Eekuid, nou heeft u vandaag uw, uh, uw plan kunnen presenteren hier. Met wat voor gevoel stapt u nu naar buiten? Ik hoop dat het plan wat in alle oprechtheid door ons ontwikkeld is, dat dat ook in alle oprechtheid en transparantie ook bekeken wordt. En ik vind het prima dat dat een uh, tweede partij is die onafhankelijk is van ons. Dat moet ook van ons en onafhankelijk van Feyenoord. Uh, en ik hoop dat daar een... Een heldere en transparante uitspraak in komt. Ik geloof absoluut niet in het scenario wat Feyenoord legt over, de, over het voorstel van Red de Er zitten best goede elementen in die we dadelijk best kunnen gaan gebruiken. Ook bij het nieuwe stadion dadelijk. zitten best leuke dingen in. Maar in de kern ook daar weer het verhaal. Net zoals onze eigen renovatievarianten. Er wordt een heleboel toegevoegd. Maar dat levert niet het geld op waar we mee verder, verder kunnen. Dus daarmee wordt het eigenlijk onbetaalbaar om het op deze manier te doen. Nu heeft u één groot Achilleshiel. Uh, dat is het sentiment hier in ja. Rotterdam. Um, hoe gaat u dat aanpakken? En we willen die sports erbij gaan betrekken. Om mee te denken, van, joh, wat is nou belangrijk, wat vind je nou top aan die kuip. En het probleem zit niet aan de binnenkant. Dat hebben we altijd gezegd uh, van, het, van het stadion. Ja, een beetje, stoeltjes zijn te krap en de beenruimte is te weinig. Uh, maar het probleem zit in de, de faciliteiten die je onder en uh, met je stadion uh, kan doen. En daar moeten we enorm uitbreiden. Nou, dat hebben we geprobeerd in die renovatievarianten te bekijken. Dat lukt niet optimaal, niet voldoende. Dus vandaar dat we dat in het nieuwe stadion wel gaan doen. Ja, maar er blijft de vraag staan. Hoe gaat u in de komende periode, uh, periode met name als de beslissing moeten Vallen. Hoe gaat u dat sentiment veroveren? Wij gaan het sentiment veroveren door die sporter er, erbij te betrekken bij het ontwerpproces. Want we zijn nog niet aan het ontwerpen. Hè. We zijn allemaal aan het rekenen op papier en een beetje volumestudies uh, gedaan. Wij willen die, uh, die sporter uh, juist heel uitdrukkelijk erbij betrekken. Dat hij ook kan meedenken en meebepalen over hoe zijn huis eruit komt, uh, komt te zien. Hè. Dat Feyenoord huis eruit komt te zien. Ik vind dat wij ons werk goed gedaan hebben. en Ik vind niet dat Feyenoord dat op die manier uh, goed beantwoord heeft. Maar... Daar ben ik niet mee, meer aan bod. Ik bedoel, het, het is een stad die dat moet, uh, helder moet krijgen. U heeft één hele grote pre en dat is het Rotterdamse sentiment. U heeft heel veel uh, ja, support vanuit de supporters, hè? De, de, de, de fans, de Feyenoord-fans. Um... In hoeverre ziet u dat als wapen, als middel om, om extra kracht bij te kunnen zetten bij dit plan? Uh, we, we vliegen op de wolken van uh, het, het welgevallen van de supporters, de, de, de support van de supporters. Maar bij elke beslissing, zeker zo'n zakelijke beslissing als deze, moet je ook goed afwegen. Dus als het zo is dat uh, er één plan absoluut uh, niet door kan gaan, dan moeten wij ook zeggen, nou dan stopt het hiermee. Stichting Redde Kuip wil het stadion dus behouden. De tribunes worden uitgebreid. Er komen zo'n 63.000 zitplekken. Maar er komt geen dak op het stadion. Maar het belangrijkste, het stadion blijft staan. Hoeveel procent kans geeft u dit plan? Uw plan? Ik denk dat wij. Uh... Uh, als de Feyenoord Stadion directie niet uh, apert tegen is en het helemaal niet wil, dat we in objectieve termen toch zeker uh, meer dan 50% kans zouden moeten maken. Nee, maar in de, to ja, in de totaalafweging die wij in elk geval gemaakt hebben, hebben we gezegd van, joh, dat, dat, nee, dat, dat leidt ons niet van het pad af om, uh, om tot, tot nieuwbouw te komen. Het heeft ons niet uh, geleid tot andere inzichten. Wel deels, als het gaat om leuke elementjes die je kan, kan gebruiken. Dus in zoverre uh, heeft het zeker toegevoegde waarde. Maar het laat ons nu niet zeggen om te om te zeggen, we gaan dat plan van Red de Kuip volgen... om het stadion te renoveren op deze manier. Het zet je gewoon, hoe dan ook, gewoon klem. Je zit weer vast en het levert toch, toch zijn beperkingen op. En wij willen het goed doen. A 1935, een uh, fantastisch stadion neerzetten... waar we gewoon de komende jaren weer mee vooruit kunnen. Tom Harman, uh, raadslid voor de PvdA hier in, uh, in Rotterdam. Ja, u heeft zitten luisteren naar uh, al die mooie verhalen. Met wat voor gevoel komt u nou uit deze bespreking? Dus de meeste uh, aandacht gaat toch uit naar de presentatie van het Red de Kuip-plan... En wat vond u daarvan? Nou, dat het optisch, uh, optisch hè, niet financieel, maar gewoon optisch uh, wel een meerwaarde heeft. Omdat je de bestaande Kuip heeft ontwikkeld. En dat voorkomt op zich al een enorm probleem in de toekomst. Wat doe je met de oude Kuip dadelijk. Plus dat het tegemoet komt aan heel veel gevoelens in Rotterdam. Van, uh, we moeten in die Kuip blijven voetballen. Deze plannen zijn nu dus formeel ingediend. Nu is het wachten op het plan van de Feyenoord-familie. Het plan van het nieuwe stadion. En dat komt later, over een aantal weken. En dan is het aan de raad. Nou, uiteindelijk is je afweging welk plan levert het meeste op. En als dat plan Red de Kuip zou zijn, dan zou dat fantastisch zijn. Je, die ambitie die je met de stad wil via dat plan kunt realiseren... dan zou dat absoluut mijn voorkeur hebben. Maar als dat niet zo is, ja, dan gaan we natuurlijk naar de andere variant uh, kijken... en dat uh, volop ondersteunen. Want het, uiteindelijk gaat het op welk plan levert het meeste, meeste rendement op. De bal ligt bij u hè, nu? De bal ligt bij 45 raadsleden van uh, de stad de Rotterdam. Sterkte. Ja. <laughs> ja, daar gaan we een lekker potje mee voetballen. <laughs>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 Daddy ran away with almost I thought we'd hit a massive groove, but you don't. And all we'd hit. Een mooi voorbeeld van een hit die nooit een hit was. Vele kennen het, maar het was nooit echt een hit in Nederland. De Blues van Randy Newman en Paul Simon. De enige keer dat het Nederlands ijshockeyteam present was op de Olympische Spelen... was in 1980 in Lake Placid. De huidige generatie probeert deze dagen een startbewijs voor Sochi af te dwingen. En vanavond speelde het de eerste wedstrijd op het kwalificatiesnooi in en tegen Duitsland. Er werd met 5-1 verloren. Voor ons in ieder geval een mooie gelegenheid om eens uitgebreid over ijshockey te gaan praten. En met wie anders doen we dat dan uh, met Mr. Ijshockey, Ron Berteling. Ron, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe ging het vanavond met de Oranje Mannen? Wat, uh, wat, kun, je, kun je leven met de uitslag? Ja, ik kan uh, <coughs> sorry, zeker leven met de uitslag. Uh, als je gaat kijken dat ze 3-1 achter staat na twee periodes... dan moet je niet gaan denken hoe Duitsland de wedstrijd in is gegaan. Uh, hun coach heeft gezegd van uh, oppassen voor ja, onderschatting... Uh, dan doe je dat goed na twee peri uh, periodes, 3-1. En dan wordt het 5-1 door twee goals uh, van de Duitsers. Ja, dat gebeurt op dat niveau. En ja, en de Duitsers spelen gewoon elke wedstrijd op een hoog niveau. We hebben 16 teams, geloof ik, in de, in de topcompetitie. maar Waar in Nederland er maar 7 zijn. Ja, en, en hoe groot is nu de kans nog dat Oranje het gaat halen? De kans op plaatsing? Nou, dat, dat, dat kan je nu wel zeggen. Dat is niet heel. Dan moet je gewoon uh, heel reëel zijn. En dat is gewoon heel moeilijk. Ja, dat was ook vooraf niet de verwachtingen. Nee, maar je moet altijd blijven hopen. Je, je gaat er naartoe. En uh, ik, ik, ik vind dat er in Nederland gewoon goed geëizelkiet wordt. En ik vind dat de spelers die nu in het Nederlands team spelen... dat is geloof ik, geloof ik uh, 95% echt uh, in Nederland uh, opgeleide spelers. Dan, dan doe je het goed. En al die spelers kunnen individueel met de teams in Duitsland gewoon meekomen. We gaan eens even naar een van de coaches van de nationale ploeg. Na die wedstrijd tegen Duitsland sprak verslaggever Han Kok met Chris Eimers. Ja, Chris, 5-1... Geeft die 5-1 de verhouding in het veld ook weer? Ik denk, ik denk uiteindelijk wel. We krijgen de 3-1 op een heel gelukkig moment tegen. Dan krijgen we eigenlijk vlak daarna nog de mogelijkheid om 3-2 te scoren. Maar in de derde periode hebben we het echt, echt heel zwaar gehad. En dat is nou net het verschil uiteindelijk in niveau over 60 minuten. Ik denk dat wij 35 minuten hebben laten zien dat we gewoon met Duitsland mee kunnen spelen. En dan in het, laatste, in het laatste moment komen we daarin gewoon net tekort. En wat is dat? Is dat een combinatie van conditie, kracht, techniek? En het gewenst zijn om op een hoger niveau te spelen. Dat, dat, um, Duitsland was gewoon in staat om dat niveau 60 minuten vast te houden. Omdat ze op dat moment ze spelen ook op dat niveau in hun eigen competitie. En um, ik denk dat daarin het grootste, grootste verschil zit. Ik denk niet eens zozeer op basis van talent. Misschien is hun selectie in de breedte sterker dan die van ons... Um, maar ik denk dat het, uh, de, het gewen, de gewenning op hoog niveau spelen het verschil heeft gemaakt. Heb je een moment in een stunt geloofd en dan ja, denk ik met name aan de tweede periode? Ja, daar zeker. Omdat dat op, op dat moment valt de powerplay goed. Dat is iets waar je dan, uh, waar je dan ook op, op, op hebt getraind en dat, dat, dat geeft ook zelfvertrouwen. En dan um, ga, gaat het eigenlijk in één shift. gaat het twee keer mis met een 2 op 1 en, en uiteindelijk de 3 1. Ja, en, en dat, um, dat valt op zo'n ongelukkig moment, wat ik net zei, dat, um, ja, tot daar voelde ik zeker de mogelijkheid van, oké, okay, als we met 2-1 de, de rust in kunnen, um, ja, dan komt de druk zeker bij Duitsland. En, um, ja, dat, dat gaf hun net die ruimte die ze nodig hadden en, um, nogmaals, en, en, en ze konden op dat niveau blijven spelen, spelen en dat konden wij helaas niet. Is de Olympische Droom nu voorbij?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 Het is natuurlijk al een verrassing dat Nederland op dat OKT is hè, door Hongarije uit te schakelen. Ja, maar dat is het leuke van, van het ijshockey. Nederland staat nu ik geloof, de 24e plaats in de wereldrangschikking. Hongarije staat op de 19e plaats. Ja, kijk, de Olympische Spelen halen is natuurlijk een droom, is leuk, is, is super om, om, om daaraan mee te doen. Maar de, de kans is, is, is groter om een keertje mee te doen aan de Apol. En dat zijn de beste 16 van de wereld. En zeg maar van 24 naar 16, 17. Ja, dat zou ook haalbaar kunnen zijn. Ja, jij, jij noemt het woord ervaring. Neem ons eens even mee terug. Leek Placid, dat is het, uh, 33 jaar geleden inmiddels al. Hoe uniek was het? Hoe was de sfeer toen jij daarbij was op die Spelen? Nou ja, nu de media rondom uh, Olympische Spelen. En met name dan ook, uh, als je het vergelijkt met 1980, is de media rond Olympische Winterspelen natuurlijk gigantisch. Uh, wij zagen het uh, als een toernooi. Uh, we gingen een leuk to toernooi in. En, en, en, uh, je zit het uh, bijna als een vakantie. Uh, nou, dat niet. Kijk, ja, je, je, de eerste keer dat je meedoet, uh, je beseft het, eigenlijk besef je het pas wat je hebt meegemaakt, uh, laten we zeggen 8, 12 jaar na dato. Dan kan je zeggen, ja, ik heb het meegemaakt. Ja, top. Krijg ik krijg nu ook weer Kippenvel. Ik kan zeggen dat ik de Olympische Spelen heb meegedaan. En, en, en dat is super. Maar op dat moment, uh, het was wel heel leuk, ik kan nog een, een anekdote aanhalen. We gingen uh, los van de anderen, van de schaatsers gingen wij. Uh, uh, vlogen naar New York en met een bus gingen we richting Lake Placid. Onderweg twee, twee wedstrijden spelen tegen college teams. En onze dokter zei: Ja, jongens, als we straks stoppen met de bus en we gaan een drive-through met uh, Kentucky Fried Chicken of McDonald's, hou het rustig met, uh, met het eten. Ja, dat was een uh, doovemans want de bus ging uit en we, werden, we stouwden onszelf vol. Dat was, dat was gewoon uniek. En jij ja, ging naar Amerika, Lake Placid, en toen hij daar kwam, ja, we, uh, we sliepen in een. Uh, uh, het Olympisch dorp zou later een jeugdgevangenis worden. Ja, uh, mooier mee te maken. Ja, en, en hoe werd er door andere teams toen tegen jullie aangekeken? Nou, uh, op, op, laat ik het zeggen, op een gewone manier. Want wij, wij, wij behoorden op dat moment uh, tot de beste acht van de wereld. Uh, de... de, de, de uh, we hadden ons gekwalificeerd een jaar eerder in, in Roemenië... door uh, uh, de, de B-pool te winnen, on, on, uh, ja, ongeslagen. En je gaat dus naar de Olympische Spelen. En dat jaar daarna zat je in de Apel, dan behoor je gewoon bij de beste acht van de wereld. Ja, wat heeft het jullie gebracht? Ik, ik zeg maar heel flauw even als, als levenservaring. Ik heb een wereldtijd gehad. En ik en, en kan terugkijken en terugblikken op... op uh, ja, op een hele uh, mooie, voor mijn sportgenier, geschiedenis... Ja. Jullie werden uiteindelijk negende op die Spelen. Nou, het was al fantastisch dat jullie erbij waren. Larry van Wieren, Jack de, de Heer had je toen. Hè. Z, zien jullie elkaar nog? Want jullie hebben natuurlijk samen iets unieks meegemaakt. Is er een soort verbond? Nou, ik heb, ik, ik, ik, er is op een gegeven moment een aantal jaren geleden... Is er een reunie geweest in, in Heerenveen. Dat kwam het oude veenstra team Speelde dan een wedstrijd tegen zeg maar, de rest van Nederland. Dan zie je de jongens even. Ik ben uh, Vijf jaar geleden heb ik mijn vijftigste verjaardag. Uh, Gevierd met allemaal ijshockeyers. Ja, dan kwam uh, Korkie de Grauw kwam, kwam langs. Uh, Jan Jansen zie ik nog regelmatig. Die woont in, uh, in, in Heerenveen. En zijn zoon uh, heb ik mogen coachen. En um, dus die, daar, die speelt in Heerenveen. Dus uh, op dit moment, dus dat, dat, dat, dat contact is er dan nog wel. Maar voor de rest heb je weinig contact. Ja, mijn neef Henk Hillen is uh, directeur geweest van de IJsselkiebond. Ja, die zie ik nog wekelijks een paar keer, want zijn zoon in ook. Dus, het uh, ook. Stiekem nog wel eens een keertje erover hebben? Ja, stiekem uh, een klein beetje. en Dan zeg je wel eens van, uh, mooie tijd meegemaakt. Dat gaat, gaat zeg maar, volgend jaar als het in Sochi wordt uh, georganiseerd. Ja, dan, dan begint het wel weer uh, te kriebelen. Ja. Even weer terug naar het huidige uh, Nederlandse team. Uh, de nabije toekomst. Ja, want er zijn natuurlijk ook nog een paar jongens die er op dit moment niet bij zijn. Die niet in de Nederlandse competitie spelen. Bedoel, in hoeverre kunnen zij er van toegevoegde waarde zijn voor Oranje? Nou, dat zijn goede ijshoekjes. Uh, maar op dit moment, dat kan je zeggen... Waarde. Dat is misschien uh, richting het WK. En bij het een hoop... Nachtzaam bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat is gewoon een hele goede uh, Ja, Jammer dat hij er niet uh, uh, bij aanwezig is. Alleen, uh, één zo'n speler maakt het verschil niet. Op Bro dit moment. Brandazzo? Ja, maar dat is... Dat, dat zijn Speelt in Noorwegen. Noorwegen. Ja. Maar ik, ik vind dat het... Uh, kijk, we, we kunnen naar, naar het verleden kijken. Ik vind dat de ijshoekjes op dit moment gewoon heel goed zijn... Uh, Chris Eimers zegt het ook, en ik had het daarvoor al gezegd. Individueel kunnen we gewoon mee. Maar wij spelen moeten gewoon elke wedstrijd op niveau gaan, gaan ijshokje. En dat is, dat is ook de wet van de grote getallen. In Duitsland spelen er, ik weet niet, 40, 50.000 50 uh, ijshoekjes, ...hebben een, uh, veelvoud aan ijsbanen, uh, dan als je het vergelijkt met, met Nederland. En wij hebben misschien maar 3.000 ijshoekjes. Ja, maar, maar toch even deze prestatie dan van de Nederlandse mannen. Dat ze dus op het OKT zijn. Uh, verbloemt dit iets, of vind jij dat toch een logische stap qua talentontwikkeling? Uh, het verbloemt niets. Ik vind het een logische stap. Ik zeg alleen, we moeten nog verder gaan uh, met die stap te maken. Dan moeten er moeten meer Nederlanders, uh, Nederlandse ijshockeys uh, opgeleid worden. Ja, en dan, dan ga je heel diep. En hoe gaan we dat, uh, gaan we dat doen? Ja, maar, maar toch, de crisis binnen het ijshockey... Die gaat niet onopgemerkt voorbij. Nee, absoluut niet. Uh, wij, we hebben ook met gewoon mindere budgetten te maken. En uh, uh, als ik Amsterdam als voorbeeld mag, uh, mag geven. Wij spelen met Nederlandse jongetjes. Die, of nou niet jongetjes. Jonge mannen. Die, uh, waar we tien jaar geleden mee begonnen zijn. En die, zijn nu, ja, die worden nu in diepe gegooid. Eerder divisie ijshockey. En, en dat moet ook. Maar ik denk dat er meerdere clubs. En ik denk dat als je kijkt naar Tilburg, uh, Geleen, Heerenveen... En ja, dan moet ik eigenlijk alle clubs uh, opnoemen. Ja, we moeten toch met Nederlandse ijzoekjes gaan beginnen. Want ja. de, de buitenlanders, en dat moet eigenlijk de krent in de pap zijn... en je moet, uh, laten we zeggen, binnen nu en misschien vier, vijf jaar... naar de drie, vier buitenlanders per club uh, gaan. Ja, en dan de subsidie van NOC NSF die natuurlijk nog naar nul gaat. Dus ja. Ja, ze moeten zelf de broek ophouden nu op dit moment. En dat, dat zal moeilijk worden. ja. Uh, nog even over jezelf. Want uh, onlangs moest je weer het ijs op. Uh, <lacht> voor, bij, bij je club Amsterdam. Uh, je, je bent zelfs, hebben uh, wij opgezocht. De eerste speler die je in vijf decennia... in, in de hoogste klas heeft gespeeld. Vijf decennia. Ja, erg hè. <lacht> ja, ja, ja, tuurlijk, jij bent er persoonlijk trots op. Maar wat zegt het? Nou, nee. nee het, het, het, het, het is niet uit disrespect... Naar, naar, naar, naar de andere teams toe. Het was gewoon voor ons op dat moment noodzakelijk. Wij hebben een, een, een team met... Uh, uh, wat eigenlijk geen diep, nee, in de breedte gewoon heel smal is. We hebben gewoon een smal team, weinig spelers. En we hadden op dat moment te maken met veel zieken en, en geblesseerden. Dus ik uh, heb mijn kleding aangedaan en ik ben als uh, teamvulling. Heb ik het ijs, uh, heb ik een paar banen ja, op en neer geschaatst. Ja, wat zegt het? Ik weet het niet. Uh, uh, we hebben niet en, uh, en puur om. om, om, om. De andere jongens te helpen. En voor ons was het ook zo. Het waren, was de vijfde wedstrijd in acht dagen. Dus uh, gewoon om, om de jongens wat, wat, ja, wat rust te gunnen. Ja, geen spierpijn gehad. Nee, dat uh, viel me echt mee. <laughs> ja, ja, dan nog even heel kort nog over, over dit seizoen. Uh, hangen en Wurgen, daarmee kun je het seizoen uh, nog afmaken. De, de problemen houden natuurlijk uh, niet op. Hoe staat het uh, met betrekking tot volgend jaar? Uh, Amsterdam of de competitie? Ja, ik heb het eerst even over Amsterdam. Uh, uh, we hebben een heel goed bestuur op dit moment. Uh, we werken er heel hard aan. En zij uh, hebben de goede hoop dat we volgend jaar uh, verder gaan. Dus ik leg ook de druk een beetje weer bij hen. Maar uh, ik, ik hoop uh, dat wij volgend jaar op het hoogste niveau uh, kunnen acteren. En dat er minimaal zeven teams actief zijn op het hoogste niveau? Ja, ik hoop acht. Ik hoop dat er, uh, dat er uh, een team uit de eerste divisie uh, ook de stap gaat maken. En wat betreft het oranje vandaag, 5-1 verlies tegen Duitsland. Prestatie, desondanks om trots op te zijn. Vind ik een hele, hele goede prestatie, absoluut. Omwerkelijk, dankjewel. En we gaan elkaar nog zeker spreken richting Sochi... als het, ja, het neusje van de zalm daar in actie komt... wat betreft het Olympische ijshockey-toernooi in Sochi. We gaan het nu hebben over het voetbalcircus Vitesse... want vandaag was er eindelijk weer eens positief nieuws... want Wilfried Boni keerde namelijk terug bij de Arnhemse club. Niet verkocht aan een Russische of Engelse club... maar gewoon weer in het geel-zwart op Papendal. Sinds begin januari ontbrak de Ivoriaanse spits... omdat hij was opgeroepen voor de Afrika-cup. En vanochtend was dus zijn rentrée bij Vitesse. Een bijdrage van Richard van der Maden. Op mountainbikes pendelen de spelers van Vitesse... ochtends tussen kleedkamer en trainingsveld. Daar aangekomen zijn de blikken van de fans niet eens meer zo gericht op Fred Rutte. Die lijkt weer kiplekker en was gisteravond met directeur Kasakowski ...zelfs aanwezig bij het Nederlands Elftal in de arena. Supporters zijn nu vooral blij. Blij met de terugkeer van Wilfried Boni. Zonder de Ivorian won Vitesse thuis van Ajax... ...maar verloor het van AZ, opnieuw Ajax voor de beker en NEC... Boni, nog steeds topscorer van de eredivisie, is Vitesse's hoop in bange dagen. Supporters en fotografen stonden de spits vanochtend al op te wachten. Terug van het tropische Afrika naar het kille Papendal. Hoe gaat het? Goed. Hoe was the African nation Cup voor jou? Niet goed, omdat je were disqualified van uh, Carfina, car van uh, Nigeria. So. Het is niet goed voor haar, maar het is voetbal. En met die voorlopig laatste woorden... stapt Wilfried Boni het kunstgras op van Papendal. Ontevreden dus over de Afrika-cup... want uitgeschakeld in de kwartfinales tegen Nigeria. Na de training hopen we nog op iets meer van Boni... maar eerst maar eens naar de supporters... die in het topscorer de verlosser van Vitesse zien. Het verhaal is simpel. Omdat er nou weer doelpunten gemaakt worden. Het is de zelfspeler van Vitesse. Boni de verlosser? Boni de verlosser, ja. Zetten we allemaal op te wachten? Door de sneeuw hier naartoe gelopen om alleen maar om boni te kijken. Hè? Van de Afrika Cup naar de Nederlandse sneeuw? Ja, maar hij speelt binnen, dus dat is wel goed voor hem. Dat gaat nu weer goed komen volgens u? Ja, ik denk het wel. Hij is voor gekomen? Ja, precies. Ja. Nee, hij is zo sterk. Ja. Hij is goed uit die, uh, uit die play-offs gekomen, uiteindelijk, vind ik. kunnen wel zien dat hij erbij is hij zult een, een, een zondag. Zaterdagavond. Zaterdagavond. Uh, dan zul je zien dat de bijen de Gaas ook winnen. Die wedstrijd die winnen ze gewoon. Hij is zo enorm sterk en zo belangrijk voor Vitesse. Ik hoop niet dat hij naar Rusland vertrekt. Het kan nog. Het kan nog. Dit, dit is ook een echte supporter van Vitesse. Maar ik denk, ik denk dat hij vertrekt. Ik denk dat hij, dat hij het veel gezien houdt. En dat hij gewoon voor het grote geld gaat. geloof ik niet. Veel te kort voor. En loop je nou met een das om een pat op de kop of zo'n muts... Dat is ook een behoorlijke overgang van de ja, tro Tropische Afrika naar het koude Papendal. Ja, de, dat is 33 graden verschil. En Dan gaat u naar Rusland. Ik geloof ik zelf niet. Hè? Op de training gaat het er fel aan toe. Vitesse zal zich ook moeten oprichten als het nog een rol van betekenis wil spelen bovenin de eredivisie. Nou, wij! Kom maar! Jo back in the Dutch snow. How is that? Yes, because it's my team. So I have to come back after the Af -African Cup. But it's a big difference. Dat is wat er is. Er is koud is Ik doen. en zaterdag game, game. Ik moest terugkomen, want het is mijn team, zegt Boni. Het verschil is alleen dat het daar heet was en hier koud. Ik kan nu alleen maar trainen en zaterdag spelen we weer. Toch ook maar eens vragen of hij nog weggaat. De Russische markt is immers nog tot eind deze maand open. You don't know. You don't know. I'm here. Dus ik moet hier en nu focussen is er nu gebeurt. En wat er be, zijn, je see. Alleen training en Saturday-game, dat is wat ik denk. Als we wat willen halen, nog, dan moeten we daarbij blijven. Anders uh, gaat we het niet. Want rijshaven, haven dat is het niet. Heel blij dat hij terug is. Nou, blij. Ja. De game against PSV, laatste kans voor Vitesse? Ja, yeah, we hebben 13 games so dus dat is niet de laatste chance. Het is goed om te win tegen een big team winnen en only te focus op het game om te preparen voor de game Dus ik hoop dan je beter dan de laatste vier games. We spelen nog 13 wedstrijden, dus de laatste kans is het niet. PSV zaterdag winnen zal heel goed zijn. Ik hoop dat we het beter doen dan de laatste vier wedstrijden. En dan stapt Bonnie in de bus en gaat een mountainbike achterin. De trouwe fan met geel-zwarte Vitesse-scooter is dan al lang vertrokken. Hij heeft immers genoeg gezien. En? Ja, ik moet uh, met, met de bromfiets. Ik bedoel, uh, het wordt glad. Mijn liefjes ogen zijn niet als de ster. Zijn verre van de maan, laat staan de zon. Haar wangen blozen, maar gewoon als wangen. Niet als rozen of als rood in de rom. Wie er anders ziet, moet beter kijken. Mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. Kijken. Haar haar zal ik niet goud als goud draad roemen. Haar lippen zijn niet rood zoals koraal. Haar huidje hoor je mij niet sneeuw te noemen. En goddelijk loopt ze niet, zo loopt normaal. Maar hoef je niet met beeldspraak te verrijken. Zij heeft zichzelf, zichzelf omheen te prijken. Mijn lief is mooi, mijn lief is mooi, mijn lief is mooi met niets te vergelijken. Nooit maar van geleken, hoe zij mij ook wanneer ze zucht vervoert. Hoe heerlijk ik het ook vind, haar te horen spreken, er is muziek die mij meer ontroert. Als ik me vergis, zal dat wel blijken. Zij is zichzelf en ik mag blijven kijken. Die kanten dansen niet. Tot die conclusie kwam Huub van der Lubbe al tien jaar geleden. Mijn liefjes ogen. Eén jaar nog en dan beginnen in Sochi de Olympische Winterspelen. En natuurlijk zijn de ogen dan vooral gericht op de schaatsbaan. Maar Nicoline Sauerbrei bewees in Vancouver al... dat er ook in de bergen mooie dingen kunnen gebeuren. Van wie moet het volgend jaar komen in die bergen? Dat is wat Wopke de Veg bezighoudt. De voormalig schaatscoach is tegenwoordig technisch directeur... van de Nederlandse skivereniging... Een jaar voor de Spelen maakt hij de balans op voor wat betreft zijn sporters. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. 2014 is a special year for Russia. For several years now, the country has been preparing for a most important event. The Winter Olympics in Sochi. Eens even kijken, een presentatie van hoe het er volgend jaar in Sochi uit gaat zien. One half of the facilities for Olympic events is located high in the mountains. The other half is near the sea. De distance tussen de so-called mountain en coastal clusters is about 50 kilometers. Wij spitsen ons toe op de bergen waar ook de nodige Nederlanders volgend jaar actief hopen te zijn. Ski centers, ski jumps and tracks are located in the river valley, on its ridges and slopes. En dan komen we uit bij de piste waar het alpine snowboarden zal plaatsvinden. Het domein van één Nederlandse, Nicoline Sauerbrein. Nicoline heeft zich uh, gekwalificeerd. Vorig weekend in Stoneham, in Quebec, Canada. Met twee zestiende plekjes op de World Cup en een zestiende plekje als vormbehoud. Nou, zestiende plekjes, dat zijn niet de plekjes waar Nicoline het voor doet. Dat zegt ze zelf ook. Maar ze heeft nu wel de rust om zich naar Sochi toe te kunnen uh, uh, voorbereiden, zeg maar. De druk van de kwalificatie is weggevallen. Die is weggevallen en ze kan nu rustig werken aan, uh, aan de techniek, aan haar vorm, aan uh, de fysieke kant... en met name ook aan de materiaalkant, want de materiaalkant is bij Alpine Snowboarden een, een van, de, van de meest cruciale dingen. Ze gaat natuurlijk naar Sochi toe als titelverdedigster. Hè? Vancouver won ze dat, uh, dat mooie goud. Maar heel reëel gezien kan zij in Sochi weer een rol van betekenis gaan spelen? Ja, Nicoline neemt zelf een routine mee. En, en ze heeft al de succeservaring van goud... Het is altijd lastig, je hebt hem op je, op je rug, hè? je hebt die last op je rug. Aan de andere kant eh, denk ik dat zij, eh, al, al zijn de een van de oudere snowboarders... Dat zij zoveel ervaring mee neemt. En als, het, uh, als de omstandigheden gelijk zijn, dan gaat zij gewoon weer mee voor, uh, voor de beste. We trekken verder door de bergen rond Sochi. Near the rosa Khutor Plateau is the extreme snowboard park and freestyle center. Here at over 1000 meters above sea level... specialized tracks have been equipped for cross-country skiing. Aerial skiing, mogul skiing, border cross, parallel giant slalom and halfpipe. Halfpipe, sloopstel... Dat zijn de onderdelen van de freestyle snowboarders. Daar hebben wij een, een gekwalificeerde. Dat moet nog wel bevestigd worden door NOS NSF. Maar uh, Dimi de Jong heeft zich gekwalificeerd in uh, Park City. Daarnaast hebben we te maken met een uh, redelijke ziekenboeg. Met uh, redelijk zwaar geblesseerde mensen. Cyril Maas, die kennen we. Hè, die is vorig jaar nog uitgeroepen tot uh, beste vrouw op de X-Games. Die is uh, geopereerd. Die mag als alles goed gaat in uh, mei weer op het, uh, op, weer op het boord. Charlotte van Giltz. Ook vorig jaar bij de World Cups, bij de, beste, bij de beste drie, die is ook geopereerd en die mag waarschijnlijk maat weer op het boord. Uh, wat dat betreft uh, mag je denk ik zeggen in deze disciplines dat de sport heeft het lichaam inmiddels ingehaald. In de zin van dat het allemaal steeds moeilijker en steeds gevaarlijker wordt? Ja, je, je, gaat, je moet mee met de moeilijke trucs. En je moet eigenlijk je onderscheiden van de rest. Anders dan pakt de jury je gewoon niet uh, boven, de, boven de kampioenen. En dan ga je niet door naar de volgende ronde. Uh, dus het is een jury-sport en dat maakt het heel lastig. Als je het over Nederland hebt in die discipline... dan heb je het dus al snel over die dames Charlotte van Geel, Cyril Maas. Dat zijn ook wel, denk ik, de, de gereden medaillekandidaten in Sochië. Ja. Maar hoe tricky wordt het nog om ze op te spelen te krijgen? Want ja, ze zijn dus nog herstellende. Ze zijn herstellende, maar op het moment dat ze weer op het boord staan... dan, Ik heb het bij Dimi gezien. Hè. Dimi was een jaar geblesseerd. Die hebben we geopereerd. Hij uh, heeft een, uh, een, uh, een revalidatie ondergaan van uh, nou ja, zeg maar een jaar niet op het boord. Hij staat drieënhalf weken op het boord en, uh, en hij pakt zijn nominatie in Stoneham. En, en dat, het heeft ook met, met talent te maken, hoe creatief men is. De routine, ik heb heel veel vertrouwen in de routine van Cheryl. Cheryl heeft ook echt gekozen voor, uh, ik ga naar Sochi, wat er ook gebeurt. Nou, Charlotte heeft het ook in haar hoofd. En uh, vorig jaar uh, top drie regelmatig. Dus ik, ik denk, die twee vrouwen, dat moet, uh, dat moet als, als zij weer kunnen boren zoals wij het willen. Dan moet dat geen probleem zijn. De volgende halte. the Rus Ski Gorky Jumping Center is located on the northern slope of Aibga Ridge. During the Olympic Games, ski jumping events will be held here. Het schans met één vrouw die dolgraag wil meedoen in Sochi, maar zich nog moet kwalificeren: Wendy Fuik. Wendy springt eigenlijk. doet eigenlijk alles goed. Maar, maar in, in elke belangrijke wedstrijd gaat er dan net even iets mis. Dat ze net even uh, die, uh, die plekjes uh, uh, niet springt die, uh, die ze nodig heeft. En waarin zit hem dat? Is dat routine? Ja, dat is een stukje routine. Uh, het heeft heel veel, wat ik van de trainer begrijp, ook uh, het laatste stuk waar af, afgezet moet worden. Daar, uh, daar kan nog veel verbeterd worden. En wij zien, wij zien veel verbeterpunten uh, bij Wendy. En wij gaan er, uh, kijk, je kunt er nooit van uitgaan dat ze top 8 gaat springen, maar ze zitten niet ver af. Als je het bekijkt in de huidige situatie, zou het dus wel vrij verrassend zijn als ze wel in Sochi zou uh, belanden. Er moet, moet nog wel iets gebeuren, maar ze heeft, ze heeft best nog wel kans om, om daar te springen. En uh, ook nog genoeg wedstrijden om het te laten zien. The Laura Cross Country Ski and Biathlon Center is located on the crest and slopes of Psekhaku Ridge, near Krasnaya Polyana. Ja, biathlon. Er is een zeer talentvolle Nederlandse, maar of we die ook in Sochi gaan zien? 2014 is, uh, is te vroeg. We hebben Chedi Slov, uh, een meisje, een Nederlands meisje, Nederlands familie die in uh, Zweden een bedrijf hebben en die in Zweden wonen. Shardine is uh, vorig jaar op 200 delen wereldkampioenen geweest. Is een uh, veelbelovend talent. Ik, ik vergelijk haar ook wel eens een klein beetje met Adriana Jelkova uit, uit Alpine. Het zijn twee jeugdige meiden die, uh, die nog veel moeten leren, maar die potentie hebben. En wij hebben voor haar eigenlijk een plan uh, richting 2018 uh, geschreven. En uh, wij gaan ook Shardine waarschijnlijk detacheren bij een, uh, bij een buitenlandse situatie. En dat zal waarschijnlijk Noorwegen worden zodat zij ook daar in een omgeving komt waar, waar alles is en waar, waar zij ook weer een stap verder kan. Voor de een komt Sochi nog te vroeg, voor de andere wellicht op het goede moment. Maar ook in Sochi hoeft het succes niet alleen maar van de schaatsbaan te komen. We hebben gewoon een aantal mensen die, die goed genoeg zouden, zouden zijn voor het podium. Wopke de Wecht, een jaar voor Sochi. Pokkerster Maartje Palmer mag zich topscorer aller tijden noemen van Oranje. De 27-jarige aanvoerster van Oranje kwam in Kaapstad tot uh, twee doelpunten... tegen Zuid-Afrika in een vierlandentoernooi. Uiteindelijk werd het 3-1 voor Nederland. En daarmee brachten Limburgse haar totaal in de nationale ploeg op 129 treffers. En ze passeerden daarmee recordhouster Fieke Boekhorst. Die kwam eind jaren 70, begin jaren 80 tot 128 doelpunten. En Paume had voor die 129 treffers iets meer dan 150 interlands nodig. Oh 1864, een klein voor de Bobby Fuller 4. I fought the law. En daarmee komen we bijna aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. We sluiten af met een tennisbericht. Want Robin Haas is op het toernooi van Zaken. Hij heeft doorgedrongen tot de kwartfinales. Haasen won in de tweede ronde in twee sets van de Sloaak Martin Klizan. En in de kwartfinale neemt Haas het nu op tegen de Duitse Petschnag. Einde van deze uitzending. Straks met het oog op morgen. En voor de presentatie tekent Chris Keijnen. En Langs de Lijn is weer terug morgenavond om 10 uur. Ik wens u nog een zeer fijne avond. Dank voor het luisteren. Op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de hele divisie. Ado Nacht. In het strafsofgebied, dan voor. We gaan het idee. Ja! Dere 2, VVV. Kijk eens hierin. Uitstekend uitgespeelde aanval. Herakles, Willem 2. En Ik denk dat, dat een eigen doelpunt is. Groningen, RKC. Ja! 2, 2. En om kwart voor negen, Vitesse PSV. En het doelpunt is daar bij de tweede paal en, en ook Wereldbeker Schaatsen in Insel. NOS Langs de Lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Let op. Afgelopen maandag 4 februari heeft de overheid een NL-Alert-controlebericht uitgezonden. Als je dit bericht hebt ontvangen, dan weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld.